met het NOS-journaal. IJslanders moeten weer mondkapjes dragen in binnenruimtes... en minimaal één meter afstand houden... nu het aantal besmettingen met de Delta-variant toeneemt. De regering draait daarom verschillende versoepelingen... van de coronamaatregelen weer terug. Ook gaat de horeca vroeger dicht... en zijn bijeenkomsten van meer dan 200 mensen verboden. De aangescherpte maatregelen in IJsland gelden in elk geval tot 13 augustus. Het dodental van de watersnood in West-India is opgelopen tot zeker 100. Bij aardverschuivingen door de regen kwamen in de deelstaat Maharashtra 54 mensen om. In de stad Satara vielen daarnaast 27 doden door het instarten van gebouwen, of doordat ze werden meegesleurd door het water. De neerslag is inmiddels in hevigheid afgenomen, maar hoogwater dreigt meer slachtoffers te maken. In het centrum van Rotterdam is vannacht een man van 27 doodgestoken. Twee anderen raakten bij de steekpartij gewond... onder wie een man van 38, ook uit Rotterdam. Hij is aangehouden. Volgens de politie ging aan de steekpartij waarschijnlijk een ruzie vooraf... maar wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. In de Amerikaanse staat Florida is de zoektocht... naar lichamen van slachtoffers van de flatramp bij Miami gestaakt. 97 lichamen zijn gevonden... en op één iemand na zijn alle slachtoffers geïdentificeerd. Al het puin is van de ramplek weggehaald en wordt elders nog verder doorzocht op stoffelijke resten en persoonlijke bezittingen. De VN-veiligheidsraad wil niet dat de Republiek Noord-Cyprus en Turkije een verlaten badplaats op Cyprus weer openstellen voor bewoning. De plannen staan volgens de VN een hereniging van Cyprus in de weg. Het land is sinds de Turkse invasie midden jaren 70 opgesplitst in een Grieks en een Turks deel. Deze situatie veroorzaakt al tientallen jaren spanningen. Het weer, vanochtend vanuit het zuiden bewolkt, laat de buien in het Noordoosten de meeste zon. Het wordt 20 tot 26 graden. Ook de komende dagen wisselvallig met dagelijks enkele buien. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het verkeer kan op de meeste wegen prima doorrijden, maar een vrachtwagen met pech zorgt nog voor 10 minuten oponthoud op de A7 van Zaanstad naar Horen. Het langzaam tussen Purmerend Noord en de afrit Avenhoorn en de rechterrijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Sing along to our drum into that feeling which is getting started. When the lights get coated and the rhythm's got you falling behind, just dream about this. That we can keep the fire alive mm -hmm. ZFM, maak je naambaar want de zon schijnt. Het station met patent op de zon. ZFM, 24 uur per dag, hete zomerhits.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 Net als dansen, alsof de morgen niet bestaat. Samen dansen, nachten dansen, tot je weer wat open gaat. We hebben te lang stilgezeten. Je bent uniek Hoe je van iemand moet houden Denk er niet te veel bij na Het is je gegund en je gegeven Het zit in je DNA Net als dansen, net als dansen Alsof de morgen niet bestaat Samen tot de wereld overgaat, net als dansen, net als dansen, als onze morgen niet bestaat, jij en ik gaan dansen, samen dansen, tot je wereld overgaat. overgaat, net als dansen, net als dansen, als de morgen niet bestaat, jij en ik gaan dansen, samen dansen, tot je Do though know oh, about the feeling?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 Please stay.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 Oui seulement quand c'est fini alors on dans Even weet niet hoe ik het moet. Ik weet niet hoe ik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 Die laat blijft en laat leven. Laat leven. Yeah. Ja. In een space, dus laat me spacer. En Charlie, die is heet, zo so, hij uh, is je bompje beestje. So, ja. Zat je bij welkom op mijn feestje? Ja, dag is vandaag. Zeem in, in het erg gezien, mama. Weet je wat ik met iedereen heb verdiend? Op een spacefeest met m'n spacecake En jij je echte feestbeest, wordt, jij m'n spaceplay En jij bent goed opgevoed, vraag het mama Today we week fuck, yeah, op jouw dag is vandaag Op jouw dag is vandaag hey, Zij me in het echt zien, mama Weet je wat ik met hier heb verdien? Best veel, waar de man het me